Dit is Helene Ekker met het NOS-journaal. De pleitnota die advocaat Knoops morgen wil voorlezen in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders is uitgelekt. Knoops vermoedt dat zijn computer is gehackt en eist een onafhankelijk onderzoek. Het Wilders-proces begint morgen met een regiezitting. Volgens Knoops publiceert het AD morgen uit zijn pleitnota. Knoops zegt dat Wilders ondaan is en ernstig geschokt. De PVV-leider staat terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie vanwege zijn minder minder uitspraken. Niet alle Europese regeringsleiders zijn ervan overtuigd dat tijdens de EU-top goede afspraken met Turkije over vluchtelingen kunnen worden gemaakt. Zo wil de Belgische premier Michel liever geen deal dan een slechte deal. De Turkse premier Davutoglu zei dat een oplossing er niet toe mag leiden dat Turkije verandert in een open gevangenis voor migranten. Vanavond praten de regeringsleiders over de afspraken tussen de EU en Turkije en morgenochtend moeten ze bezegeld worden. Bij VND komt mogelijk een laatste uitverkoop. Dat blijkt uit een brief van de curatoren aan een deel van de leveranciers van het bedrijf. Een woordvoerder van de curatoren laat weten dat dit scenario wordt onderzocht... maar dat er nog geen definitieve overeenstemming over is. Als het doorgaat start de uitverkoop bij VND volgende week... en duurt dan drie of vier weken. In Emmen gaat morgen een nieuw dierenpark open. Wildlands Adventure Zoo wordt geopend door koning Willem-Alexander. Er zijn minder dieren dan in het vroegere dierenpark Emmen. Maar nu zijn er ook veel attracties. Het nieuwe park is vanaf 25 maart open voor het publiek. Gehopend wordt, gehoopt wordt op zo'n 1,3 miljoen bezoekers per jaar. Dan nog het weer. De bewolking en mist breiden zich uit over het land. Het koelt af tot 3 graden in het noorden van het land. Tot min 2 in Limburg. Morgenochtend begint met mist en bewolking. Later breekt de zon door. Het wordt dan 7 tot 12 graden.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 Terug bij Pissel Radio Show 1158 hier op CFM Zandvoort. Het nieuwe mu muziek. L. Even herstellen. Even het muziek. Nieuw muziekprogramma. Zo denk ik het zeggen. Het nieuwe Age muziekprogramma. Hier op CFM Zandvoort. Het is al een beetje laat natuurlijk. Vandaar dat ik even. U vermoeidheid, denk ik. Ehm. Um. Maar goed, we gaan beginnen. Songs for the Divine. Nieuwe CD van Buddy Siebert, een Duitser. Niet één, maar twee CD's heeft hij uitgebracht. En, het is weer het, uh, en dat doet hij ook samen weer met vrienden. Zo ziet samenwerking met Sabine van Baren, ook een goede bekende van dit programma. Um, dat, is, uh, dat is altijd leuk, natuurlijk als mensen samenwerken. PieSL Radio heeft de website .eu of of.co, wat jij wil. Ik wens je heel veel luisterplezier bij dit programma hier op CFM. This is an To the land of imagination, this is. Our